Vijf uur, Maud Schreurs, met het NWIJ-journaal. Vladimir Poetin is ook de komende zes jaar president van Rusland... na de ruime verkiezingszegen van gisteren. Inmiddels is 99 procent van de stemmen geteld. En daaruit blijkt dat ruim 76 procent van de kiezers... heeft gestemd op Poetin. Zes jaar geleden was dat nog 64 procent. Dat Poetin voor de vierde keer zou gaan winnen, stond al lang vast. De vraag was alleen hoe groot zijn overwinning zou zijn.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 Het wordt 3 tot 5 graden. Vanaf woensdag meer bewolking en kans op regen. Overdag is het rond 8 graden, in de nachten rond het vriespunt. Dit was het NW Journaal. NPO Radio 1, KRO NCRW. Thomas Vliet. Goedemorgen, het is even na vijf op uh, maandag 19 maart. waar het, uh, ja, uh, We hebben het nieuws. En natuurlijk ook uh, breed we even met, uh, met Rusland kijken... Wat, daar, uh, wat voor nieuws nog uit Rusland komt na die verkiezingen natuurlijk. Uh, de rokjesdagloop was, maar uh, ja, net werd het gesprek een beetje abrupt onderbroken... door uh, ja, was misschien de Engelsen die uh, de telefoonlijn met Ierland doorprikten. Zoiets uh, kan het zijn. Uh, Thomas Bex uh, is in Ierland en die vierde daar St. Patrick's Day. Uh, nou, nog een keer goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik was zo benieuwd. <laughs> um, als ik St. Als ik Patrick's Day uh, zie, gek genoeg is dat heel vaak, uh, zie ik dan dat in Amerikaanse series mensen verkleed. Is dat dan in Ierland ook zo? Ja, maar niet zo extreem als dat je in Amerikaanse series ziet. Want in Amerika wordt het veel, uh, veel, eigenlijk veel meer gevierd dan in, uh, in Ierland. En uh, ja, de Ieren hadden eigenlijk voorheen zoiets van: ja, oké, okay, St. Patrick's Day, ja, het is een vrije dag. En we gaan een beetje doen. En uh, de Amerikaanse Ieren. Of de Amerikanen die zich uh, ja, met van Ierse afkomst... Nee. zeker in steden als Boston en Chicago... die zijn er eigenlijk helemaal los om gegaan. Uh, en wat je dingen die je dus heel vaak in die series ziet... dus het extreme verkleden of, of groen bier bijvoorbeeld... nou, dat zie je dus hier helemaal niet. Okay. Ik, heb, uh, al, ik, ik denk dat als je met een groen biertje aankomt... dat zie je de kroeg uitschuppen. Want wie doet er nou <laughs> in Gosnaam... Uh, <laughs> Wie een bier? Een bier? Ja, precies. Uh, dus en dus ja, eigenlijk is hebben dan. Wel, ja. dus, dus in, in, in Ierland was St. Prex Day niet een enorm groot iets. Pas toen de Amerikanen mee aan de haal gingen, dachten de Ieren. Nou, dat kunnen we eigenlijk ook wel wat iets groters doen dan wat we het deden. Ja, dat idee heb ik wel. Ik was er natuurlijk toen nog niet, ja. uh, nog niet hier. Dus uh, dat is echt denk ik wel iets wat gewoon de laatste 10, 20 jaar gewoon veel uh, extremer heeft toegenomen aan populariteit en als ik dus um... kijk, het, het is vergelijkbaar met uh, met in Nederland. Ja. Zeker, um, alleen de, de de het idee erachter is natuurlijk net iets anders. Want in Nederland vieren we ons koningshuis en um, uh, bij Nederland vieren ze gewoon ja, een, een, een, is het een een feestdag, wat eigenlijk gewoon meer een, een ja, versterking is van de normale Ierse... want als je, als je in Ierland op een zaterdag uitgaat... of eigenlijk als je in Ierland gewoon een pub ingaat... Mm -hmm. dan is er eigenlijk live muziek. En dan zitten we gewoon mensen een biertje te doen of te eten of wat dan ook. En het, het is nog steeds dat, alleen groter. Alleen groter, ja. Zo zijn en we drukker. weer wat, uh, wat duidelijker ja. geworden. Uh, Thomas Becks vanuit Ierland, uh, Dankjewel over uh, uh, onze... even bijpraten over uh, Sint-Patrick's Day. Weet je inmiddels ook hoe je in het Iers uh, dankjewel zegt? Niet dankjewel, wel proost. Proost. <laughs> nou, do, doe dat dan maar eens. Nou, slantje. Slantje, had ik kunnen bedenken. <laughs> dankjewel, Thomas. Niet bijna graag gedaan. Ja, en van St. Uh, Patrick gaan we naar het theater. Want het, uh, het, het, kan, uh, het kan stijf zijn. En uh, ja, voor jongeren klinkt het misschien wat suf af en toe. Uh, naar het stuk gaan. Maar het kan ook modern en actueel. En dat uh, proberen ze in het theatercafé van Mooi Weer... en zo in Rotterdam te laten zien. En als publiek zit je daar midden tussen de acteurs. In een huiskamer met uh, ja, schemerlampen, open keuken. En terwijl het uh, stuk om je heen speelt... Uh, zit je dan ook gewoon aan een tafeltje met een drankje. Verslaggever uh, Meerte van der Drift die dacht... nou dat is wel eens interessant om te gaan bekijken. En ze ging daar om uh, theater op deze manier in een nieuw jasje gieten en te kijken hoe ze dat dan doen. Je zou, je zou toch niet zeggen dat hier een theater zit. Dat maakt het spannend, toch? Midden in de stad, een uh, grote zwarte deur met een wit uh, logo, mooi weer en zo. Met uh, de oude kerstverlichting nog eromheen, maar dat hebben ze sowieso hier op de Schavendijk wel. Het blijft gewoon het hele jaar hangen. En pas in december denk je weer, oh, verdomd, dag met kerstverlichting. Nou, dat is bij ons precies hetzelfde. Pas wel een beetje in de sfeer van vandaag. Het sneeuwt, zag je. Het is gewoon ijskoud. ijskoud. We gaan naar binnen. Ja, blij toe. Oh, hier is het lekker warm. Terano van den Bergen, vast onderdeel van het ensemble van Mooi Weer en zo. Welke voorstelling gaan jullie vanavond spelen? Vanavond spelen we de voorstelling Vijf Seconden. Wanneer denk jij dat je naar me toe kunt komen? Voor altijd naar mij toe kunt komen. Ik weet het niet. Kan je ons een rondleiding geven? Ja, met alle liefde. Dus je moet je voorstellen: dit is. Uh, nou, what you see is what you get. Dus het is inderdaad één, één ja, woonkamer. Een grote zandbak van nou, vijf bij twee meter. Er staat een uh, palmboom in en uh, één schoen. Eén schoen, dat is uh, mijn schoen. En dan is er geen tribune, maar de gasten zitten aan tafel. Ja, ja, ja, ja. ja de gasten zitten aan tafel. Want moet er moet ook gegeten worden. Dus eigenlijk voor het eerst dat nu. Uh, het eten ook echt in de voorstelling zit. Tijdens het eten van dit gerecht mag u ook eten. U mag nu gaan eten. En de acteurs lopen ook uh, tussen het publiek door, tussen de tafeltjes door. Ja, over de tafels, op de tafels, oh, op je schoot... Overal juist heel erg, uh, heel erg direct. En, nou, je, bent, je hoort erbij, begrijp je? Dat is het. Het, het. het blijft inderdaad niet op afstand. Je wordt er echt onderdeel van. Je zit midden in de beleving. Je zou kunnen voorstellen dat het mensen afschrikt. Juist klassieke stukken zoals Chekhov of Shakespeare. Dat vind ik niet. <laughs> Want dat uh, zijn uh, los van de praktische overwegingen. inderdaad dat het makkelijk is om een dode schrijver te kiezen. omdat je daar geen rechten over hoeft te betalen. Maar dit zijn dingen dat heeft zich al bewezen. Er verandert heel veel natuurlijk in, in, hoe, we ook, in hoe we dingen beleven. Uh, alles gaat tegenwoordig snel. Maar ondertussen is het eigenlijk allemaal nog steeds precies hetzelfde. En hebben we nog steeds issues uh, uh, met onszelf of met elkaar... die ze 100 jaar, 200 jaar, 300 jaar geleden ook al hadden. We hebben een heel uur en jij komt in zes seconden klaar. Toen ik net aan jou zat... Toen vond ik kleine stukjes toiletpapier. Van die hele kleine stukjes toiletpapier. En die smaakten naar jou. Een aardappelpuree. Geroosterde biet. Gerookte appelwangen met stukjes toiletpapier. Nee, uiteindelijk hoop, hoop ik in ieder geval dat we... Ja, toch voor elkaar krijgen en dat, dat gebeurt nu al, maar dat, het, en dat dat blijft. En dat als ik dadelijk uh, ik ben, nu 26, als ik dadelijk 86 ben, als ik het mag worden, kan denken: Nou, wij hebben een steentje bijgedragen in de, vanuit de lange traditie waar, we, waar, waar wij in staan. Hè? Dat, dat eren we ook. Ja, dat je daar dan aan, aan bijgedragen hebt en dat het iets meer, ja, hoe zeg je dat, iets meer vet op de botten heeft, uh, het toneel in Nederland. De boodschap doorgeven. Het gaat nooit over, over jezelf. Dat is ook een misvatting. Het gaat niet om ons. Het gaat om de boodschap, om het verhaal. Juist. Dus in die zin draagt theater meer bij dan vloggers. Het gaat om de persoon in plaats van om het verhaal. Ja, terwijl wat heb ik, wat heb ik, wat heb ik aan jouw verhaal? Begrijp je? Geen reet. Waarom moet ik erin geïnteresseerd zijn? Dat je, ja, dat je je nagels scheurt. En ach, wat een ellende allemaal. Hartstikke leuk. Het is allemaal zo plat als een dubbeltje. En is dat ook waarom je denkt dat theater juist nu nog belangrijk is? Als je naar toneel gaat, dan vind je iets... wat je nergens anders in geen van die andere dingen vindt. En dat is namelijk dat je hier en nu echt mensen ziet handelen voor je neus. Dat gebeurt gewoon voor je neus, je bent erbij. Je ziet het echt, niet via een schermpje, niet via... Uh, ne, noem het maar op. Dus dat maakt het zo uniek. Rookte de appelwangertjes met wc-papier. Het water loopt me in de mond. En wil je ook een keer kennismaken met de keuken. en het toneelspel van Mooi Weer en Zo.? Ja, neem dan eens een kijk op hun website. Het is echt heel interessant. Zo direct gaan we uh, schakelen met onze favoriete boswachter Thomas. Ja. What's in the name, zou ik zeggen. Die neemt ons mee naar uh, de ontluikende lente in de Biesbos. Maar eerst de ontluikende muziek van Emil Landman. All the time. All the time. weer heel hard day and night. I've been thinking about you with all my mind I've been, been looking, looking for you for over half my life I've been traveling 'round the world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 EP Winter met een V. Dus Winter met een V is uit. Ik zou zeggen: check dat uit, want uh, het is ontzettend mooi. Emil Landman hier op NPO Radio 1, uh, waar het nu tijd is om even ja, uh, te duiken in de natuur. Uh, met dat doe ik met, uh, uh, met mijn favoriete boswachter, Thomas van der S. Uh, Thomas, goedemorgen. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Jij uh, ja, bent de boswachter in de, in, in de Biesbos. En ook wel eens uh, lekker te gast geweest hier in de nacht. Uh, of in de vroege ochtend, hoe je het maar wil zien. Um, ja, het is koud buiten, maar toch ontwaakt de lente een beetje. Hè? Ja, gelukkig wel. Want uh, inmiddels uh, hebben we genoeg foto's gemaakt van uh, prachtige rietkragen die bevroren zijn door het opspattende water. Mm. Uh, maar ja, het is uh, inmiddels uh, broedseizoen geworden bijvoorbeeld. Uh, iets wat je inderdaad, ja, als je gisteren was ik buiten in dat gebied, uh, misschien nog niet zo ervaart. Maar ondertussen zijn er zelfs Afrika-gangers uh, teruggekeerd. Dus vogels die daar de winter doorgebracht hebben. Ja, die zijn ook reeds uh, in Nederland uh, uh, aan het arriveren. En dat terwijl de temperaturen rondom de nul hangen. Tja, die komen een beetje van een koude kermis thuis, denk ik. lijkt het wel. Ja, ja, ja, <laughs> precies. En dat is natuurlijk lastig in te calculeren op het moment dat je ergens uh, vanuit Zuid-Europa denkt, nu zijn de omstandigheden in orde uh, om door te trekken. Uh, want daar is het misschien wel prima weer om, uh, om naar boven toe te gaan... ja, dan kom je hier inderdaad in omstandigheden uit... Uh, die niet heel gemakkelijk zijn voor bijvoorbeeld vogels... die hmm. uh, kleine insecten nodig hebben om weer eventjes aan te sterken na die vlucht. Ja, en wat, uh, ja, wat gebeurt er nu verder nog behalve die, die Afrika-gangers die dan uh, ja, weer, weer aankomen... Nou, we hadden bijvoorbeeld uh, uh, vorige week was het wel ietsje zachter... Uh, toch wel een explosie van, uh, van vroegbloeiers. Dus bloemen die uh, uh, ja, eigenlijk, uh, zich als eerste laten zien in het vroege voorjaar. En dan valt één soort in de biesbos erg op. Dat is het Kleinhoefblad. Sowieso een, uh, een bekende soort in Nederland. Het is een zogenaamde naaktbloeier. Uh, en dat is misschien ook wel verstandig met deze kou. Want hij popt eerst zijn bloem eruit... en uh, pas later uh, komen zijn blaadjes die veel kwetsbaarder zijn. Uh, ja, dat is echt... Echt Een soort uh, die je nu en gisteren was dat best mooi met die uh, met die vrieslaag eromheen ja. uh, volop in bloei staat. Ja, wat je zou verwachten dat uh, dat de bloem de blaadjes van de bloemen uh, kwetsbaarder zijn dan de, de de groene blaadjes. Ja, bij deze soorten is dat zo en uh, ja, bijvoorbeeld uh, groot hoefblad doet dat ook. En uh, ja, het is uh, een soort die je volop ziet nu. Ja, en qua vogels, wat, wat, uh, wat houdt jou nu bezig deze tijd? Ja, ik weet dat er een vogel terug is uh, die, die overigens al redelijk veel, uh, veel is waargenomen. Uh, ja, die zich 24 uur kan laten horen op het moment dat het ietsje warmer wordt. Mm -hmm. Maar vorige week vond ik met name het een prachtig gezicht om uh, de kievieten te zien uh, buitelen. Uh, dat is een van onze weidevogels. Uh, een vogel uh, waar ook veel mensen altijd mee in de weer zijn in het vroege voorjaar. Want ja, het eerste zij kondigt ook een, uh, een start van een uh, nieuw seizoen en een voorjaar aan. En dat geluid uh, ja, dat is altijd heerlijk. Ook een beetje dat flapweekende geluid van die vleugels en die alarmroep. Ja, dat uh, ja. is altijd volop lente wat dat betreft. Uh, Als je had gezegd dat het een, een kitten was, dan had ik het ook geloofd. Ja... Ja, dit is een, een opgewonden alarmroep van de kieviet. Uh, ja, dat zeker nu natuurlijk uh, uh, de vogels... Ja, die zitten dus af en toe nu al op de eieren. Vorige week is het eerste ei gevonden in, uh, in Zuid-Holland. Bij uh, de Zwaard. Mm -hmm. Ja, dat uh, is ook wel even pittig wat dat betreft. Want ze zitten nu toch in een kurkdroge, bevroren woestijn bijna. Zo kan je toch wel ja. een beetje schetsen. Het, uh, de, de weilanden op dit moment. En dan is het ook best wel lastig om kleine insectjes te vinden. Dus ja, heel aangenaam voor met name insectenetende etende soorten is het eigenlijk niet. En dat geldt zeker ook voor, uh, voor de blauwborst. Dat is die vogel die, die 24 uur kan zingen, zei je? Ja, eigenlijk wel. Dus uh, ja, hij uh, komt aan eigenlijk en uh, neemt zijn zangpost in. En uh, totdat hij gepaard is, want daar draait het uiteindelijk om... Uh, zal hij zijn zangkunsten vertonen. En uh, ja, de biesbos is daar een bolwerkgebied voor eigenlijk. Zo, dat klinkt wat mooi. dat klinkt wat mooi. Ja, dit is echt waanzinnig. Het is uh, enorm melodieus. Er zitten heel veel trilletjes in en fluittonen. En uh, ja, blauw, blauwborsten zijn wat dat betreft wel een beetje de perfecte idol, als je het mij vraagt. Want uh, ze hebben een, uh, een prachtelijke ja, uh, blauwe borst eigenlijk, met een mooie rode uh, kring daaronder. En ze hebben fantastische zangkunsten. Nou, soms gaat dat in de vogelwereld niet helemaal op. <lacht> Maar bij de blauwborsten uh, past dat volledig bij elkaar. En die zijn soms al terug vanaf 7 of 8 maart. En van de week zag ik ook al her en der foto's op het web... van blauwborsten die in de sneeuw gefotografeerd zijn. Dus ze zijn er echt. En als het maar een tikkie warmer wordt, dan gaan ze echt 24 uur zingen. Maar gisteren, ja, ook op zo'n moment met die harde wind en zo... dan houden toch ook deze soorten zich even heel verborgen op. Ja. En uh, zijn ze eigenlijk alleen maar bezig met uh, het zoeken naar die uh, schaarse insectjes. Ja, volgende week dan, uh, dan bel ik je weer. Ik ben benieuwd wat dan de, de impact is van, van het weer op alles. Of alle insecteneters het, uh, het gered hebben. Ik check even heel snel het weerbericht. Nou, het wordt wel wat warmer, dus, uh, dus wie weet. Gelukkig. Ja. ja, dat zou mooi zijn. Hou jij de biesbos lekker in de gaten. Dan, uh, ja, dan de volgende week, Thomas, horen we horen hoe het dan gaat in de natuur. Uh, dank je wel voor nu en een hele fijne week. Ja, dank je wel. En dan uh, is het tijd om uh, ja, even te, te baden in het mooiste wat de radio te bieden heeft. Want wat ik dat nou zo mooi vind aan radio... is dat je je soms helemaal kan wanen op een andere uh, plek. Ergens anders, door alleen maar te luisteren. En elke week vraag ik iemand om ons mee te nemen... naar zijn of haar favoriete plek. En deze week vroeg ik Stephanie van Ulft... maar of ze daar nou wel tijd voor heeft? Iedereen is maar druk, druk, druk. Van werk zezen we door naar wat we nog allemaal moeten. Oh, die vriendin die ik al een tijdje niet gesproken heb. Binnenkort maar eens een datum prikken. Eerst even boodschappen doen. Bij thuiskomst zie ik dat ik vergeten ben de kliko aan straat te zetten. En de wasmand belt ook al uit. Oh nee, was die cursus vanavond? Oh, wat zeg ik? Druk, druk, druk. Wat is er dan lekkerder dan soms even de deur naar die drukke wereld te sluiten? Je telefoon uit te zetten en even aan helemaal niks te denken. Daarom neem ik je mee naar mijn favoriete plek, de sauna. De rust zodra je binnenstapt, de heerlijke warmte en even een kwartier nergens aan denken. Je voelt je hartslag versnellen en vervolgens weer vertragen. Af en toe een tandje extra, de warme deken van een opgieting. Maar dan komt ook weer het moment dat je ijskoud wordt teruggebracht naar de realiteit. Terug naar druk, druk, druk. Of nog maar een rondje. Ja, ik zou het wel weten hoor. Wil jij nou zelf ook zo'n prachtig hoorspel over jouw favoriete plek, maar heb je zelf geen tijd om dit te maken? Geen probleem. Stuur ons even een berichtje via de Radio 1-app en dan maken wij er met alle liefde een mooi verhaaltje van, speciaal voor jou. Ja, en iedereen die luistert dan natuurlijk. Thomas van Biet. Ja, dat muziek belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Daar zijn boeken uh, vol over geschreven. Maar ja, hoe pak je zoiets aan? De hele dag Mozart opzetten bij je kids. Ja, dat is natuurlijk ook weer zo wat. Uh, gelukkig is daar nu een doeboek over hoe je je kind laat opgroeien met muziek. En het mooie is, hij is ook speciaal voor ouders die niet zo muzikaal zijn. Uh, geschreven door Esther Pantenkoek en Jasper Smit. En die laatste heb ik aan de telefoon. Goedemorgen Jasper. Goedemorgen. Jasper. Goedemorgen. Wat moet ik me voorstellen bij een doeboek? Nou, er waren al heel veel boeken met uh, veel uh, notenbalken erin... en over liedjes die je met je kind moest doen. Uh, en dan uh, met, uh, ja, ja, met, met uitgebreide beschrijvingen. Maar wij hadden het gevoel dat dat wel wat laagdrempeliger mocht. En dat je ook uh, gedurende de routine van alle dag thuis... muziek kan gebruiken om het allemaal wat leuker en soepeler te laten verlopen. En waarom was dit boek dan nodig? Weten wij te weinig van muziek als mens? Nou... Uh, ja, we zijn natuurlijk allemaal, zitten we vol met muziek. Ik bedoel, het, het, de reden waarom zo'n boek ook goed is voor elk kind... is dat kinderen al vanaf nul jaar uh, reageren op muziek. Mm -hmm. uh, kinderen, hele kleine kinderen uh, zijn totaal gebiologeerd als muziek horen. Ze stoppen gewoon met alles. En later uh, gaan ze bewegen op muziek. En daar kunnen ze ook niet mee stoppen. Dus mm -hmm. pas tot ze een, een jaar of twee zijn, dan kunnen ze stil naar muziek luisteren. Dus in die zin zit het bij ons nogal ingebakken... Mm -hmm. Uh, maar uh, mijn vrouw Esther Pantekoek, die dus ook mee heeft geschreven. We zijn een echtpaar wat schrijft. Yeah. Zij geeft muziek op schoot. En, uh, nou ja, dat is dus een, een soort groepsles voor ouders en kinderen. En dan doen ze allemaal muzikale activiteiten. Mm, nou, en dat blijkt dus dat heel veel ouders wel iets willen met muziek in de opvoeding. Maar niet zo goed weten hoe ze moeten beginnen daarmee. Vooral als je bijvoorbeeld zelf niet heel veel zingt. Ja, ja dan sta je daar met, met zo'n zo zo zo zo gezellige baby in je handen. En dan moet je iets gaan zingen. Dat ja. is nogal een drempel. Zo. Ja, van ik, ik ga niet zingen, ik schaam me kapot. <laughs> ja, de meeste mensen zeggen dat ze niet kunnen zingen. Okay. Uh, maar gelukkig is het vaak meer dat mensen niet durven zingen. En dat is ook niet zo gek, want je stem is het instrument wat zo dicht bij je zit, het zit echt letterlijk in je. Ja. Ja, en als je niet vaak zingt, dan klinkt je ook niet echt meteen een nachtegaaltje. Nee, Maar als ik dan dat boek van jullie uh, voor me heb... en dat met mijn kind uh, zo door zou nemen, wordt dat dan de nieuwe Mozart? Uh, ja, nee, dat is uh, jammer <laughs> genoeg niet het geval. Nee, we hebben, wel echt, we hebben ons best gedaan om uh, te laten zien dat het echt laagdrempelig mag zijn. Ja. En dat muziek is leuk. Het is heel gezellig om met je kind muzikale activiteiten te doen. Dat hoeft ook niet zingen te zijn. Hè. Weet je, als je met, ze, met de twee ticspelletjes doet, uh, dan, dan is het eigenlijk ook al een soort muziek. Uh, maar je kan daarmee wel ook de ontwikkeling een beetje stimuleren van kinderen op allerlei gebieden. Ja. Dus, nou, dus, dus ik, ja. Ja, er staan allemaal opdrachten dus in het boek. Um, en ik heb begrepen dat, dat ik uh, ook zo'n opdracht met jou ga doen. Ja, we gaan naar de keuken. Ja, er worden bekertjes aangegeven. Ja, precies. Ik leg uit wat ik ga doen, want ik heb zelf geen idee. Dus ik ben een beetje net tot donker gauw hierover. Ja, dat is heel goed. Nou, uh, de keuken is een Valhalla. Uh, uh, om muzikale activiteiten te ontplooien met je kind. Uh, natuurlijk kan je met z'n tweeën gaan zitten beuken op pannen. Ja. Maar wat je ook kan maken, zijn shakers. Je vult plastic bakjes of bekertjes, goed uh, afge afgedekt, ik hoor ze al... met verschillende dingen uit de keuken. Dus bijvoorbeeld uh, havermout en, uh, en rijst en erten bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou, ik heb dus zes nou, dan... bekertjes hier voor me. Uh, inderdaad, uh, mooi uh, dicht uh, getaped, uh, plasticje eromheen. Uh, wat, wat, wat, gaan wat gaan we doen? Nou, we gaan een activiteit doen die eigenlijk best wel moeilijk is voor kleine kinderen. Ja. Maar voor als je naar de radio luistert, misschien wel leuk. Ja. We gaan shaker memory doen. Je hebt zes shakers. Ja. Uh, en uh, uh, met drie verschillende vullingen. Dus twee vullingen van elk. Oké. Okay. En uh, laat nu uh, twee, uh, twee bekertjes horen. En dan kunnen wij kijken of het nou hetzelfde, of het dezelfde inhoud is of niet. Oké, okay, bek bekertje één. En bekertje 2. Dat nou, die zijn andere bekertjes. Andere dat, dat klinkt anders. Die 2 heeft vast grotere vulling. Het is vast grover. Ja, dat denk ik ook. Ja, zeker. Oké, okay, nou doe er, doe, er, doe er nog eens eentje. Oh, daar zit echt iets heel groots in. Dat zijn echt erwten of zo. Ja, iets groots <laughs> in ieder geval, ja. En dan nog eentje. Ja? ja? Oh, dan heb ik, die, ik heb ze nu alle drie gehad en dat... En... Nou, en dan is de vraag natuurlijk van de, van de, de vier die je nu laat horen. Ja? Waar hoort die hoort? Hij nou bij, bij die eerste drie? Oei, um, die wordt volgens mij bij <laughs> deze. Ja, kijk, nu heb, heb ik memory. Of heb ik ja. precies een setje. Nou, met jonge kinderen is het leuk om dit met doorzichtige bakjes te doen. Want dan kunnen ze namelijk uh, kijken naar wat erin zit en het horen en het schudden aan zich al... dat is al best een, een, een, een motorische uitdaging ja. om dat goed te doen. Dus het, het, het, het is een dubbele, een dubbele oefening. Even kijken of ik, ja, of ik dan zo goed ben als een, als een kind van uh, anderhalf. <lacht> dat is dan deze. Ja, kijk. Uitgespeeld. <laughs> Heel goed. En daar heb je eigenlijk alleen maar dit soort spulletjes voor nodig. En dit, je hebt gemerkt, je hoeft niet te zingen... Je, je hoeft niet een enorme muziekinstrument te bespelen... maar je kan met kinderen enorm veel lol hebben met dit soort activiteiten. Ik vind het leuk, al die uh, geluidjes. Ja. Hoe ben je op al deze opdrachten uh, gekomen? <laughs> dit, is, dit moet je zomaar bedenken. Nou, uh, we zijn gevraagd om het boek te schrijven omdat Esther Pantenkoek muziek op schoot geeft. En dat zijn dus, zit dus allemaal vol met dat soort activiteiten. Uh, en dat zijn dus ook allemaal activiteiten die klinken heel soort van simpel. Mm -hmm. Als je erover wilt. Maar ze hebben allemaal best wel een goede grondslag over waarom het nuttig is voor kinderen. Nou ja, het beste voorbeeld daarvan is kiekeboe spelen. Je weet wel, je doet een doekje voor je hoofd. En dan, nou, Een van de dingen die je kinderen dan leert, is objectpermanentie, met een duur woord. Ja. Jonge kinderen weten nog niet dat als ze iets niet zien, dat het dan nog wel bestaat. Dus kiekeboe is een manier om te oefenen dat het kind begint te snappen... dat als ze, als ze papa of mama niet meer zien, dat hij nog wel er is. Nou ja. En je oefent met eigenlijk verlaten worden en dat er mensen weer terugkomen. En je hebt heel veel oogcontact met elkaar, dus je doet ook iets bij de sociale ontwikkeling. De, nou ja, en tenslotte, om het helemaal af te maken, yeah. Kikaboe, daar, daar ben je ook. Je zegt kikkeboe. en na een tijdje gaat het kind boe zeggen. Of in ieder geval een kreetje geven. Dus je bent ook de taal aan het ontwikkelen met z'n tweeën. Met ja, een ja. simpel spelletje als Kikaboe. Ja. Nou, nou, ben je zelf ook kerstvers vader. Wat vindt je eigen dochter van dit boek? Nou, het boek heeft ze al één keer op gesabbeld. <laughs> maar er zijn een paar. We hebben het boek geschreven voordat ze werd geboren. En achteraf is dat wel goed, want we doen veel met muziek hier thuis. Want we zijn allebei muzikant. Uh, maar we doen dingen die heel specifiek voor haar leuk zijn. We hebben wel al wat oefeningen verzonnen voor uh, deel 2 van dit boek. En zijn er opdrachten die ze dan al heel leuk vindt? Of die ze, uh, uh, waar ze wel... Want ze is nog volgens mij uh, ja, een paar maanden natuurlijk maar. Ja, ze is, uh, is vier maanden. Nou, wat ze... Uh, wat ze heel leuk vindt en ook wat nuttig is... is dat op het aankleedkussen, als ik de luier uit heb gedaan... Ja. Dan, uh, dan het is goed voor baby's als ze net gegeten hebben... om een soort van fietsbeweging met hun benen te maken tegen krampjes. Dan gaan ze van boeren. Uh, en dat doe ik met het liedje Zo gaat de molen. Dat is een klassiekertje. Zo gaat de molen, de molen... De molen. En dan doe je het langzaam met de beentjes. En daarna doe je... Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken. En dan ga je snel met de beentjes. Ja. Nou, dat vindt ze echt fantastisch. Dus dat, is... kan, dat kunnen we gewoon vijftien keer achter elkaar doen. Dus voor elke leeftijd is er wel iets te vinden. Um, uh, Jasper, dank je wel. Uh, ja, je bent jonge vader, dus daarom al vroeg, uh, vroeg op. Lekker. Uh, oh, ja, wakker met de meisje. ligt vanaf 21 maart in de, in de winkels. Um, Jasper Smit en uh, Esther Pantenkoek schreven het boek. En uh, Jasper, dank je wel voor je tijd. En succes uh, en groetjes aan uh, de Babyfloor. Dankjewel. Wakker Bak met een wijsje. Doeg. Ik word altijd wakker met een wijsje in mijn hoofd. Dat de hele dag te zingen en te fluiten. Elke morgen wakker met een wijsje in mijn hoofd. Als ik binnenkom, dan rinkelen te ruijten. Ja, dat had ik eigenlijk natuurlijk mee moeten shaken met al die shakers. Heb ik niet gedaan, helaas. Uh, Fijne nieuwe muziek ook hier op MPO Radio 1. Uh, Joel Saracula. Lekker zonvol. Begin van je werkdag zo. Hier op deze maandag 19 maart. Hij komt uit Australië en deze single is echt vol een nieuw. En je raakt niet in de problemen als je naar luistert. Dit is In Trouble. In Trouble. Zegt Joël Sarakula voor in je notitieboekje. Fris. Dan gaan we kijken wat er in de wereld zoal gebeurt, wat dan uh, net niet helemaal uh, in, het, in het nieuws is gekomen. Rick, je hey, het uh, nieuws uh, gevolgd. Yes! Uh, wat heb je meegenomen? Wat heb je gevonden? Ja, Thomas, hou jij van asperges? Ja! Dan kan het <Gelach> nog wel eens... Uh, dat, dat, dat, ja, weet je, Heb je daar goed bij... of slecht nieuws voor? Je? Ja, slecht nieuws oh. eigenlijk. Want door de lage temperaturen dreigen de telers... de opening van het aspergeseizoen te missen. Nee. Ja, die is 5 april. En uh, ja, menig teler is natuurlijk uh, behoorlijk zenuwachtig... Ja. of ze dan wel genoeg asperges kunnen gaan produceren. Maar uh, Sam uit Sint Maarten... dat is een, een klein dropje in Noord-Holland... Ja. die heeft er wel alle vertrouwen in. Uh, alle vertrouwen in want hij heeft uh, ja, eigenlijk de asperges warm gehouden... door er een zeil over te leggen. En hij heeft dit weekend dus zijn eerste asperges al gezien. Het is een soort Sinterklaasjournaal. Ja. Gaat het uh, goed komen? Gaat het goed komen? Ja, Uiteindelijk nou, komt het allemaal is, goed. Ja. Ja, alleen, zeker. alleen, ja, zo jammer dat uh, als je asperges eet, dan, uh, dan stinkt je plas zo. Oh ja. Ja. Oh. Nou, als het seizoen uh, geopend is, probeer het en dan uh, doe je maar verslag, maar niet te erg. Uh, Goedemorgen, <laughs> trouwens. Uh, even een half zes op Radio 1. We hebben het over, uh, over urine. En uh, Rick heeft nog meer uh, berichten meegenomen. Ja, yes, want de quiz. Het gaat stoppen. Ja. Het uh, tv-programma dan uh, natuurlijk. Ik kijk er altijd met plezier naar. Ja, ik ook. Ik, ik, vind, hun, uh, ik vind het inspirerend. Want ah. ik zeg, als, als uh, radiomaker probeer je altijd creatieve dingen te bedenken. Mm -hmm. en, dan, uh, ja, dan, en dan kijk je naar dat programma en dan denk je... Oké, okay, petje af, uh, een mm. diepe buiging, hier ga ik niet meer over heen komen. Ja, de vier komieken die zijn zelfs al bezig met hun uh, laatste seizoen. Um, want uh, eind april valt definitieve doek voor de, de komische show. Maar nu is het dus bijna 1 april. En grappen uithalen op 1 april, dat, is dat, dat, ja, dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Dus tegenwoordig moet je al in de aanloop daar naartoe een grap uithalen. Dus zou dit een grap zijn? Ik, ik hoop het. Ik hoop het ook, ja. ja. Het zou zomaar kunnen. En dan België. In Nederland is het, uh, zoals je net al even zei... Uh, Wie is de mooiste uh, al een tijdje afgelopen inmiddels. In België gaat het allemaal nog beginnen. En daar doen alleen maar onbekende mensen mee. Ja. Vijf mannen en vijf vrouwen, af, afkomstig uit uh, heel België. Tienduizend mensen hadden zich aangemeld. So. En een van de kandidaten is Pieter. En deze Pieter is priester. Ja en uh, godsdienstleerkracht op school. Hij gaat dus meedoen vanaf 25 maart te zien in België. Ik ben benieuwd. Ik heb ja. wel eens nagedacht hoe Wie is de Mol in Nederland zou zijn als er weer uh, uh, uh, onbekende Nederlanders mee zouden doen. Mijn mm. vrouw die zegt, ja, dat is vast veel leuker. En ik denk, nee, want ik wil namelijk gewoon zien hoe ze, hoe ze echt zijn. En dan zie je opeens ja. de ware Olche en de ja. ware Jan en de ware Ruben. Althans, nou, de ware Jan hebben we niet gezien, want hij was de Mol. Misschien een mix doen. Een mix, dat zou ja. wel interessant zijn. Maar dan krijg je een beetje expeditie rond met de dat En dat, ja, ja dat wordt, wordt ook niet van, maar misschien is dat mijn persoonlijke <laughs> uh, voorkeur. Uh, Rick, dankjewel. Graag gedaan. Fris. Gisteren vond in Amsterdam ondanks de temperatuur, uh, ja, de timing, dat was een beetje ongelukkig. Misschien de jaarlijkste rokjesdagloop uh, plaats. Uh, Rockjesdagloop. Uh, veel vrouwen trotseerden de kou om zoveel mogelijk geld in te zamelen. om zo onderzoek te kunnen doen naar de ziekte MS. En onze verslaggever Jelmer Witteveen... liep als een van de weinige kerels mee. in een spijkerbroek. Het is koud, echt heel koud in Amsterdam. Hier buiten is het 1 graden met de gevoelstemperatuur van van Niet echt het weer om in een rokje te gaan lopen, zou je zeggen. En toch doen hier een kleine duizendman mee aan de jaarlijkse rokjesdagloop. Zijn jullie er klaar voor? Carla, jij bent hier vrijwilliger voor de rokjesdagloop? Of voor alle drie de lopen eigenlijk? Want er zijn meerdere lopen vandaag, toch? Ja, we hebben de, de Walk4MS. 5 kilometer, 10 kilometer en 15 kilometer. En uh, de Ladies Run, Rokjesdagloop. Vijf en tien kilometer hardlopen. Het is dit jaar alweer de zevende keer dat we de Rokjesdagloop organiseren. Hoe is het ontstaan? Uh, nou, het is eigenlijk gebaseerd op het... Uh... Ja, op Martin Bril, die de rokjesdag uh, in het leven heeft geroepen. En daar hebben wij deze mooie run aan uh, gekoppeld. Ja, precies. En het is dus eigenlijk een echte, echte ladies' run. Ja, het hardlopen, de 15 kilometer hardlopen... zijn wel echt, uh, ladies, uh, ladies, uh, ja, een echte ladies' run. Uh, maar bij de walk voor ms kunnen ook uh, mannen meedoen. En dat doen ook mannen aan mee. Maar er doet dus geen enkele man in een rokje mee hier? <laughs> Ik heb nog geen man in een rokje gezien vandaag. Hé, hey, komt-ie! plezier, geniet ervan. Hey. Waarom doet hij mee aan deze rokjesdagloop? Nou, mijn, uh, en, het, grootste het grootste van is ons, van ons uh, heeft MS. Uh, dat is uh, een aantal jaar geleden bij haar uh, ontdekt. Nou ja, ik heb zelf MS. En uh, ik heb een vriendinengroep uh, op poten gezet om uh, met mij dit te doen voor, uh, voor onderzoek naar de MS. Wij wandelen allemaal voor, uh, voor Sandy en Sandy is mijn nichtje. En uh, die heeft MS en die doet elk jaar mee aan klimmen op de van Toe. Nee, joh. En dit jaar gaat ze met MS op de fiets vanuit Friesland uh, naar Frankrijk fietsen. Om daar uh, uh, klimmen voor MS de Mont Ventoux op te halen. Jeetje, dat is wel een bijzonder verhaal. Ja, vind je. Hoe ben je daar zo bij gekomen? Uh, nou, vijf jaar terug zat ik in een rolstoel. Uh, als ik naar buiten ging uh, in ieder geval. En uh, op mijn dieptepunt kwam er een uh, verhaal langs dat mensen met MS de Mont toe zouden beklimmen. Toen heb ik gezegd, dat wordt mijn doel. Daar ga ik voor trainen en uh, toen heb ik twee jaar terug de laatste zes kilometer gelopen en vorig jaar heb ik ook de laatste zes kilometer gelopen Maar ik was eigenlijk daar niet tevreden mee, ik wilde gewoon vanuit het dal naar de, naar de top klimmen En toen heb ik bedacht, ik ga er een uh, heel groot project van maken Ik ga zes weken fietsen met mijn hond samen, met mijn tentje, ik wil uh, mensen inspireren, gezonde mensen en zieke mensen, mensen met MS, laten zien... Um, als je doelen blijft stellen, is er heel veel mogelijk. Precies, en dat gaat lukken? Ik weet zeker dat ik op 10 juni, als klimmen tegen MS... van MOVES wordt georganiseerd, dat ik dan uh, op die top sta. Ja, zeker. Tessa, jij bent ambassadeur van MS Research. Wat is er zo belangrijk aan deze rokjesdagloop? Uh, rokjesdagloop is een onwijs belangrijk moment om MS op de kaart te zetten om uh, daarmee meer begrip te krijgen voor MS. Want MS is een hele grillige... Onvoorspelbare ziekte. En soms zie je het niet van buiten af. En soms ook weer wel. Uh, er is geen, geen, geen touw aan vast te knopen. Geen pijl op te trekken. Het is eigenlijk net als het weer van vandaag. Want het is hartstikke koud. Het was bedoeld om een mooie, mooie zomerloop te zijn. Of de, de, de loop, De start van de zomer. Maar uh, het zijn allemaal dame in, dames in rokjes. Met lange thermo aan. Want het is echt te koud. Nou is deze uh, rokjesdagloop. Is natuurlijk uh, vooral bedoeld voor vrouwen. Waarom eigenlijk voor vrouwen? Ja, dat is, wel, dat is wel bijzonder. In Nederland hebben 17.000 mensen MS. Twee derde daarvan is vrouw. En MS krijg je in de bloei van je leven tussen je twintigste en je veertigste. Dat is precies de leeftijd dat je carrière maakt, plannen maakt voor je gezinnen. En dan grijpt het je ja, bij de lurven. Vanaf dan verandert alles. Is niets meer vanzelfsprekend. Wij zijn de enige die er met de kleinste aan meegaan doen. Ja, je bent de kleinste die er aan meedoet. En de zus, ja. Jij en je zusje. Ja. En hoe oud zijn jullie? Zeven. Zeven. Ah, oh, wat goed dat jullie meedoen. En opa neemt de kinderen hand in hand mee? Ja, tot op heden. Nou, zolang als ik het vol hou. Rockjesdag is die ene dag in het voorjaar dat alle vrouwen als bij toverslag ineens een rok dragen. Met blote benen eronder. Ik zie hier geen oh, blote benen. Oh, nee. Nou, het is ook heel erg koud. Volgens mij is het min twintig. Ongeveer. De ja. uh, We hebben vorig jaar ook meegelopen, hadden we in... Uh, uh, een rokje kunnen lopen zonder, uh, zonder ietsje ronder. Het was het heerlijk warm. Uh, maar we hebben gekozen voor ja. lekkere thermokleding. En de losse donaties ook nog. Zo, na nou een uh, lange tocht van vijf kilometer ben ik weer uh, terug dus bij de finish. Er, en dan uh, is er eigenlijk nog maar één grote vraag. En dat is, hoeveel geld heeft dat is het eigenlijk opgebracht? Het is een fantastische bedrag van 33.122 euro. Mag ik jullie overhandigen? Dank je wel. Ja, 33.122 euro is er dus ingezameld uh, voor onderzoek naar de ziekte MS. Ja, tijd voor de fris sportflits. Uh, elke week praat ik je samen met sportnieuws.nl bij over de, het afgelopen sportweekend. Nou, dan weet je straks bij de koffieautomaat niet alleen te vertellen... wie de Russische verkiezingen gewonnen heeft... maar ook wie het uh, lekker deed bij, het, uh, bij de wereldbeker schaatsen bijvoorbeeld. Um, Stefan Buitenhuis van sportnieuws.nl, goedemorgen. Ja, Goedemorgen, Thomas. Laten we beginnen bij de, de, de Paralympics. Die zijn inmiddels afgesloten. Uh, drie goud, drie zilver, één brons. Uh, ja, dat, dat zijn de getalletjes. Hoe is het verlopen voor Nederland? Ja, echt uh, eigenlijk hartstikke goed. Dat zijn de beste Paralympische winterspelen voor Nederland ooit. Hm. Uh, zoals je zelf al zegt, zeven medailles. Hè? Uh, en uh, ja, als je het afzet afzet tegen de afgelopen uh, drie edities. Ja, dan is het echt heel goed, want vier jaar geleden uh, haalden we alleen één keer goud. En uh, de twee edities daarvoor helemaal niets. Ja. Uh, dus ja, dan is zeven nieuwe echt uh, best wel veel. Maar goed, als je kritisch bent, ja, het had er ook nog wel wat meer kunnen zijn eigenlijk. Aan de andere kant, uh, het doel uh, van Chef de Mission en vergeer was uh, vijf medailles. Ja, en dat is ruim gehaald. Ja, nou ja, er is eigenlijk maar één uh, dus misschien, of er is één uh, koningin van de Paralympische Winterspelen, kunnen we ja, wel zeggen. Ja, ja, ja dat, uh, dat is natuurlijk met afstand uh, Vivian Nentel. Uh, ja, haar verhaal is bekend. Hè? Uh, afgelopen jaar werd ze voor de negende keer geconfronteerd met kanker. Uh, mm. ja, en ze heeft een zware nekoperatie achter de rug uh, in december, geloof ik. Uh, en uh, ja, uh, ze heeft nu toch twee keer gewoon uh, goud gewonnen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke knap. Uh, maar je kunt eigenlijk ook uh, de medailles van uh, Chris Vos en uh, Lisa Bunschoten... Ook een klein beetje uh, aan, uh, aan Bibian koppelen. Want uh, ja, zij hebben ook heel vaak aangegeven... dat ja, Bibian een groot voorbeeld... een grote inspiratiebron voor ze is geweest. Uh, dat ze überhaupt zo ver zijn gekomen. Ja, dus ze hebben, ze hebben, um, ze hebben echt profijt gehad... van zo'n uh, zo, zo topper in hun midden. Dat ze denken van, hé, hey, wat zij kan, dat, uh, dat kunnen wij ook. Ja, klopt. En, en sowieso heeft Bibian het, het snowboarden uh, überhaupt uh, gepromoot... en gezorgd dat het op de Paralympische kaart uh, is gekomen. Dus ja, dat komt erg bij haar vandaan. Dus ja, ze ja, je, dus je het gewoon je, echt... Uh, ja. Ja, ik zei, vorige week had het al heel kort over de Paralympics. Jij hebt het heel erg uh, ja. nauw gevolgd, hè? Ja, ik heb het uh, ja, echt wel uh, nauw gevolgd, uh, ja, dus uh, vaak uh, s'nachts mijn bed uit en uh, om er naar te kijken. Uh, dat was wel pittig. Ik ben wel blij in die zin dat het voorbij is, maar uh, ja, het was echt uh, tof om een keer echt uh, heel goed te volgen eigenlijk. Ja, ja, ja. geloof ik. Ja, nou, dan gaan we even naar het voetbal. Uh, vorige week toen ik je sprak hadden we het erover uh, dat, uh, dat Ajax uh, op zich nog steeds kampioen zou kunnen worden, uh, maar PSV toch uh, nog, nog ver uh, bovenaan stond. Uh, hoe is dat nu? Ja, in feite is er eigenlijk uh, niets veranderd. Hè. Het, uh, PST en Ajax hebben allebei uh, gewonnen. Dus het gat blijft 7 uh, punten. Uh, ja, maar PST had het wel weer gewoon heel moeilijk tegen het ja. En uh, ze werden ook een klein beetje geholpen door de scheidsrechter, uh, als je het mij vraagt. Nee. Maar ja, goed, uh, winnen is winnen. Hè, om het maar even een cliché <laughs> uh, uh, erin te gooien. En uh, ja, wel weer met wedstrijd binnen te gaan. Hè. Ze hoeven er nu nog maar 6. Mm. Uh, dus de kans voor Ajax om in te lopen wordt. Wel steeds kleiner. Dus ja. Ja. Als je de vraag stelt wat de spannendste wedstrijd van het weekend was... dan was dat toch wel Feyenoord tegen Pek Sol. Nou, dat was in ieder geval wel een hele, uh, hele spannende wedstrijd. En uh, ja, dat was eigenlijk wel apart. Want Feyenoord bleek er eindelijk weer eens een keertje echt zin in te hebben... Uh, dus stonden, na een kwartier stonden ze al 2-0 voor. Uh, twee goals van Persie. En uh, uh, ja, in het begin van de tweede helft maakten ze 3-0. En dan denk je, nou, uh, dat is gespeeld. Hè? Ik, ik kan wat anders gaan doen. Mm. Uh, maar uh, echt meteen daarna, uh, in dezelfde minuut... maakt uh, PEC uh, 3-1... Uh, en uh, Feyenoord wordt zvorig en uh, nou, ze maken dan nog wel 4-1, maar in de laatste 10 minuten van de wedstrijd krijgen ze ineens nog twee goals om de oren. <laughs> ja, en dan staat het 4-3 en dan wordt het nog spannend. Uh, echt, Ja, die 4-4 kan ook nog vallen. Uh, dus nou ja, goed, uiteindelijk winnen ze wel met 4-3 uh, Feyenoord, maar ik denk dat een echte Feyenoord supporter uh, in die laatste vijf minuten wel een paar jaar ouder is geworden. <laughs> En dat het slot uh, is. er flink geschaatst. Uh, er werd geshorttrackt in Montreal. Montreal. Uh, met onder andere Olympisch kampioenen uh, Suzanne Schulting en Shinky Knecht. Uh, hoe hebben zij het gedaan? Ja, nou ja. Nou, eigenlijk niet zo heel goed als oh. ik het uh, even moet zeggen. Uh, Suzanne Schulting die was uh, ziek in aanloop na het WK. Uh, dus die had gewoon geen goede voorbereiding. En dat zag je ook wel gewoon op de individuele tijden. Het ging gewoon oh. niet zo lekker. Uh, ja, ze pakte wel zilver uh, met die andere me uh, meiden op, uh, op de relay. Dus ja, het was gewoon uh, een goede prestatie. En uh, ja, ook Shinky Knecht, hij zat er niet helemaal lekker in uh, van gevoel. Uh, hij redde het steeds net niet. En uh, ja, hij reed maar één finale. Dat is voor uh, Shinky wel weinig. Ja. Uh, en, en die ene finale, dan pakt hij wel brons. Uh, uh, ja, dus dat, dat was weer gewoon heel goed. Uh, maar ja, het, uh, hij was gewoon niet top. En, hij is een uh, beetje zijn ja, mojo nou, als, kwijt. Ja, ja, hij was ook erg teleurgesteld uh, na afloop. En uh, ja, wel blij met een bronzen uh, medaille. Maar ook, uh, hij zei, gaf ook echt aan: ik ben blij dat het seizoen erop zit. Uh, yes. Hij was er ook klaar mee. Steven Buitenhuis van sportnieuws.nl. Uh, dankjewel. Uh, tot volgende week met een, uh, ja, ja, een nieuwe uh, update van al het nieuws wat er aan de hand is. Um, Zeker. Ja, ja. En dan uh, ja, heb ik uh, muziek voor je, wat, wat, wat ik een tijd lang geleden uh, heb, heb ontdekt. Echt heel lang geleden. Um, via een, een Amerikaanse weblog uit, van een kerel uit Nashville. En ik dacht, dat is uh, leuk muziek. Je kent helemaal niemand. Heel lang was dat ook zo. Totdat een bepaalde Zweedse winkel dacht... hé, hey, dat is een leuk liedje. Misschien staat ze op hetzelfde blog te kijken. En laten we daar maar een reclame omheen bouwen. Edward Sharp en the Magnetic Zeros. Home. Op een, op een moment was mijn uh, obscure plaatje een hit. Ik balen, joh. Balen. Nou, ja, schrale troost. Ze hebben daarna nooit echt nog een hitje gescoord. Dus dat is dan mijn uh, zoete wraak. Of ik er wat mee te maken heb, dat laat ik in het midden. my eye. Girl, I never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I'm scream it too. There's nothing there. There ain't nothing that I need. <laughs> hey. Well, hot and heavy pumpkin pie. Chocolate candy, Jesus Christ. There ain't nothing please me more than you. Word je er wel van. Goedemorgen. Het is tien voor zes op maandag 19 maart. En afgelopen week eh, verscheen Rusland ontzettend veel in de media. Eh, over de zenuwgasaanvallen op expion. Skripal natuurlijk, de cyberaanvallen. Gisteren waren de verkiezingen. En zoals iedereen al verwachtte werd Poetin gekozen tot nieuwe president. Zeker 70 procent van de stemmen. En dat betekent dat hij nog zes jaar, eh, zeker zes jaar aan de macht blijft. Bart Lenhout is oprichter van Russisch in Rusland. Geeft ook cursussen Russisch en heeft er tien jaar gewoond. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou ja, Poetin heeft gewonnen. Ja, niet echt een verrassing. Uh, maar dat hij met zo'n overmacht had gewonnen. Ja, is dat een lange neus maken naar het Westen? Uh, nou ja, dat, dat is voor mij een beetje lastig uh, te hmm. beoordelen. Hoe dat, uh, of het ook daadwerkelijk die opkomst is geweest. Dat moet je altijd maar even, uh, even afwachten. Hmm. Uh, maar uh, ja, zoals het uh, in ieder geval, zoals het zijn doel was: hoge opkomst. En inderdaad. Uh, zijn mandaat uh, verstevigen. Dus daarin lijkt hij geslaagd. Hebben deze verkiezingen überhaupt iets veranderd aan zijn positie? Um, dat denk ik eerlijk gezegd uh, niet. Ik denk dat het van tevoren wel al. Uh al redelijk vaststond dat dit de uitkomst zou zijn. En ik denk dat we zes jaar doorgaan op dezelfde weg. Ja, is er voor, een, uh, ja, voor, voor ons als uh, nou ja, relatieve buitenstaanders... en voor jou als relatieve buitenstaander... Uh, iets te zeggen over, over de koers die die gaat varen? Is het gewoon zo gaat hij door zoals nu... of, of gaat hij toch gaan er nog wel dingen veranderen in het land? Zeker nu die weer zes jaar bij heeft getekend. Ja, met de... Uh, met Rusland weet je het nooit. Hè. Dus, <laughs> het, kan altijd, uh, het kan vriezen, het kan dooien. Dat is, uh, dat is in Rusland gewoon zo. En ik ben, uh, ja, ik ben geen deskundige om te zeggen wat, wat voor koers hij zou, uh, zou kunnen varen. Kijk, wij doen al vijftien uh, al jaar lang hetzelfde... Uh, hetzelfde ding in, uh, in Sint-Petersburg. En uh, volgens mij gaan we dat de komende zes jaar uh, ook doen. En zal er niet zo heel veel veranderen. Nee, nee. En, uh, hoe, dat, dat, dat, dat zie je dan wel, want je, je, je spreekt ongetwijfeld Russen. Hoe leven de verkiezingen onder de Russen zelf? Um, nou, ik, um, ik, ik, ik moet zeggen, omdat, omdat ik zelf natuurlijk uh, in Sint-Petersburg zit. En vooral met uh, hoger opgeleide. Uh, optrek uh, die niet helemaal de, uh, de doorsnee afspiegeling zijn van, uh, uh, van de Russische samenleving, moet ik zeggen dat uh, zes jaar geleden vond ik het veel meer leven uh, dan, uh, dan nu. Zes jaar geleden ging het uh, toch wel ergens over. Toen was er toch wel wat onrust in de, in de samenleving. Ja. En dat heb ik deze keer niet gezien. En, en dan is het ook logisch dat... Uh, de discussies uh, destijds, dat die heftiger waren dan, uh, dan nu. Ja, ja, ja, ja, je geeft uh, met een groep docenten ook, ook cursussen Russisch. En uh, Dan ga je natuurlijk uh, converseren, zulke soort dingen. Heb je dan ook over ja. die discussies die spelen... over bijvoorbeeld de eerlijkheid van de verkiezingen, zulke soort onderwerpen... Um, nou, ik moet eerlijk zeggen dat kijk, mijn, mijn klanten zijn, dus Nederlanders. en die gaan, uh, die gaan dus naar Rusland voor een taalvakantie. Uh, dus die, uh, die hebben de, de berichtgeving hier gehoord. en mijn, mijn Russische docenten hebben de berichtgeving uh, daar gehoord. En dat uh, ja, het is mijn ervaring: uh, dat je met bepaalde thema's uh, tijdens een intensieve cursus beter wat uit de weg. Uh, kan gaan, omdat het anders nog wel eens emotioneel uh, kan worden en, en tot, uh, ja, tot ondergrip kan leiden. Nee. En omdat onze cursussen intensief zijn, zit je wel twee weken of drie maanden met elkaar. Hè? De cursist en docent zitten met elkaar uh, opgeschreven, dus dan wil je niet dat de... Uh, relatie verslechtert. Dus eerlijk gezegd... zowel tegen cursist als tegen docent... zeg ik van, nou... Laat het uh, het houden. Politiek, moet je het maar, <hijf> uh, maar niet hebben, nee. Ja. Ho How, wat, wat vind je van de manier waarop de westerse media... dan bericht over Rusland? Waarop de Russische media over Rusland... De nee, de, de, ja. West de westerse media over Rusland. Oh, de westerse. Ja. Uh, de westerse nou, ja, kijk... Uh, uh, ik, uh, ik, ik denk dat... Uh, dat u over het algemeen eerlijker uh, bericht dan uh, de Russische media, maar ik denk dat hè, wat, wat de Russen zelf heel erg uh, voelen, hè, dat er uh, de Rusland. Of, uh, de Russen zijn natuurlijk heel erg bekend met propaganda. Mm -hmm. uh, maar die uh, denken dat in het Westen de, de media toch ook wel een beetje gekleurd is. En uh, niet altijd ben ik het daarmee oneens. Hè? Dus soms zie ik toch ook wel eens een keertje van... ik denk van, ja, uh, wiens belang wordt er hier nu uh, ja, of, gediend? Of, of het is of wel is een beetje kort door de bocht goede... bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Hè. Je ziet al heel uh, vaak dat Rusland beschuldigd uh, wordt voordat de bewijzen er zijn. Uh, zoals nu bijvoorbeeld ook met, uh, hè, met die zaak met die spion. Nu, nu volg ik dat niet heel erg op de voet... maar uh, de media gaan, uh, ga, ga, gaan meteen mee als... Uh, als, als de Britten zeggen dat ze... Ja, dat, dan, dan is het hebben, zo. Maar... Ja, precies. In die zin uh, hoe ja. zijn wij niet per se uh, veel beter dan de Russen... <laughs> misschien in sommige opzichten. Nee, nee. En, en, en daar, daar hebben de Russen natuurlijk een, een punt. De Russen weten gewoon hoe propaganda ja. werkt... We ja. en hoe een staat werkt en wel aan heeft. En die zijn er uh, over de hele wereld niet alleen in Rusland. Nee, precies. Bart Leenhouts, oprichter van taalkursusorganisatie Russisch in Rusland. Uh, dankjewel. Graag gedaan. <laughs> Ja, het is misschien uh, om zo vlak voor zes dit te horen. Klinkt lekker, hè? En na nou wat schaapjes tellen ben je zo vertrokken naar Dromeland. Dat geldt niet voor iedereen. Een op de vijf Nederlanders heeft namelijk last van slaapproblemen. Blijkt uit cijfers van het CBS. En vrijdag was het internationale dag van de slaap. Dr. Marcel Smits is slaapdeskundige. En hoofd van de Polykliniek voor Slaapwaakstoornis van Ziekenhuis Geldersvallei Ede. Goedemorgen. Goedemorgen. beetje kunnen slapen? Prima. Ja, ach, gelukkig. Uh, nou, wij, wij slapen uh, vaak slecht, hoor ik overal. Um, maar laat ik het eens omdraaien. W wanneer slapen we dan wel goed? Nou, we slapen eigenlijk het beste als we leven volgens onze biologische klok. Onze biologische klok zegt op een gegeven moment... Van, nou, het is nu tijd om te gaan slapen. S'avonds is dat. En dan um, s morgens. Dan zegt de biologische klok van nou, het is genoeg geweest, je kunt uh, bed uit, je kunt uh, weer aan de slag. Als je volgens dat uh, systeem blijft uh, leven, dan slaap je het beste. Ja, nou, nou daar blijkt dus uit onderzoek van de CBS dat 1 op de vijf Nederlanders uh, niet goed slaapt. Dus zijn wij dan nachtbrakers of hoe moet ik dat zien? Nou, we, worden het steeds, uh, we gaan steeds slechter slapen. En uh, de, de vraag is, ook, hoe komt dat? Nou, de, de sterke verdenking gaat uit in de richting van de komst van het licht, uh, elektrisch licht, uh, ongeveer 100 jaar geleden. Dat heeft ervoor gezorgd dat we, ook als het donker is, uh, we actief kunnen zijn. Dus als ons biologische klok zegt van we zouden eigenlijk moeten slapen, uh, doen we dat niet meer, want het is, uh, we, we hebben licht. We kunnen s'avonds uh, doorwerken. We kunnen s'morgens vroeg opstaan. En we, kunnen dus, we gaan steeds meer tegen de biologische klok inleven. We hoeven ons er niet meer aan te houden, omdat we ja, een, een trucje hebben bedacht om hem ja, te omzeilen, als het ware. Ja, we hebben, ja. ja. Nou, ik, ik hoor wel eens dat je van weinig slapen chagrijnig wordt, niet zo scherp, uh, dat ze dan een korte termijngevolg. Wat voor een gevolg heeft, slecht slapen op lange termijn? Nou, we weten dat mensen die langdurig slecht slapen, dat ze gewoon korter leven. En hoe komt dat? Dat is omdat de kans dat ze hart krijgen toeneemt en de kans ook groter is dat ze suikerziekte krijgen. Oké, okay, dus dat, dat zijn best wel serieuze zaken. Dat is heel serieus en het is helaas een vaak miskend uh, probleem... het slaaptekort. Of er wordt eigenlijk te weinig besteed, aandacht besteed aan de mogelijkheden... om goed te kunnen slapen en aan de gevaren van slecht uh, en met name slapen. Ja, ja nou, dan hoor ik ook wel eens termen als um, uh, uh, uh, slaaphygiëne... of wat zo'n soort woord was het. Um, wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, Slaaphygiëne betekent bijvoorbeeld he, dat je, je, je houdt je dan aan de regels voor goed slapen. En een van de regels van goed slapen is dat je de twee uur voordat je naar bed gaat geen lichamelijk of geestelijk inspannend werk doet. He, als je wakker bent ben je op een hoog niveau, als je slaapt slaap ben je op een laag niveau. En die overgang van hoog naar laag activeringsniveau die kost tijd. En dan moet je zo'n een uur, twee uur voor uittrekken. Uh, uit Oké, okay, dus, dus als ik uh, vanavond om, uh, om, uh, nou ja, zeg maar om elf uur naar bed wil... Uh, dan moet ik niet om, uh, om negen uur nog een, uh, een, een sportlesje gaan doen? Nee, sporten op, op zich is heel goed. En af en toe kun je sporten als het moet, s'avonds prima. Hè. Uh, en soms is het tenminste slechte oplossing. Hè, want je moet natuurlijk tussen twee kwaaien het kwaaien kiezen. Uh, niet sporten. Hè, is, en ook, wel, is ook weer een goed sporten. voor je. Nee. Ja. Je moet er zelf een goed, goed evenwicht voor zien te vinden. Zo is het. Uh, dan, uh, uh, uh, Marcel Smits, dank voor het gesprek. Uh, ja, ik hoop niet dat je er wakker van ligt. Of dat je dag. Uh, ja, de dag kan nu beginnen, natuurlijk. De dag kan beginnen voor ja. mij, inderdaad. En, uh, en voor wel. jou thuis hopelijk ook. Um, Maak er een mooie dag van. Caro CRV. NPO Radio 1.